Je ziet toch zelf wat voor soort keuken dat hier is, ja? ja het is inderdaad duidelijk dat hier zelf of nooit gekookt wordt. Uh, Pieter, tussen haakjes, daar ligt een soort agenda. Nou, wat bedoelt dat hier? Ja. Daar staat bijna niks in. Allesens niks voor morgen, ik heb het al nagekeken. Ja, hier zie je. Op 10 oktober staat er Albert Bellen voor dakgoot. Dat is een week of drie geleden, hè? Allee.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 Een heel beleefd stil gastje. En heel slim ook. Dus geen familiemoordenaar in speel? Totaal niet, mee. Nee, ja, mensen kunnen veranderen, hè. Allee, hoe oud was hij toen jij hem het laatst gezien hebt? Een jaar of twaalf, dertien? Ja, zoiets. Ja, voilà. Ja, Frankske Geldof. Waar is de tijd? Ja, en waar is hij nu zelf? Want ik heb daar nog altijd niemand te pakken gekregen bij zijn bedrijven. Hmm. En... Nog iets ontdekt, Ryshek? Ah, Pieter, Annelies. Het is Annelore, Ryshek. Annelore, ja, ja, is het een zeer schöne naam voor een zeer schöne madame. Zeg, we gaat wel eens buiten de diensturen versieren, ja? Versieren? Pieter, alstublieft, jij vergeet precies waar we zijn. Hier liggen die twee vermoorde kinderen, hè? Nou, dokter, wat kunt u ons nu meedelen? Die zijn alle drie ongeveer op hetzelfde moment doodgemaakt. Ik, uh, ik denk eerst uh, madame en dan die kinderen.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 Ach, hij ziet dat zo, puur op zich. Ja, dat is toch absoluut klaar en duidelijk. Ja, zie maar, dat Vermeulen de... of Vermeer is zo niet bezig worden. want nu zit je toch echt op het terrein van de technische... Maar alsjeblieft zeg, technische recherche, immer veel herumschauen en zo, immer fleißig zoeken naar sporen, terwijl alles toch klaar en duidelijk is. He, gewoon, uh, men kijkt hier. Is niks geschoven, niks gevechten. Bocht, uh, ja, ja, ja, ik weet, vechten, wordt gevochten. geen probleem. Maar neem van mij maar aan, is het een ganz typisch familiedrama. Uh. Weet je voor een fles citroen, Geneva Filiers? Ah, voor een hele fles dan nog. Sorry, kunnen we het een beetje waardig houden, Ja.